5 uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws en Co. Zorgbehoevende mensen elke week twee dagen naar een verpleeghuis laten gaan. Zoals VVD en D66 voorstellen. Dat werkt niet, zeggen ervaringsdeskundigen van het Respijthuis in Alkmaar. En hoe groot is de kans op een verbod voor dieselauto's in Nederlandse binnensteden? Wij kijken verder nu een Duits verbod steeds dichterbij komt. Maar nu eerst het nos Nationaal met Dorot Megens. Het aantal mensen met griep is weer toegenomen. De griepepidemie in ons land duurt nu al elf weken. Dat is twee weken langer dan gemiddeld, meldt Gezondheidsinstituut Nivel. Over de afgelopen twintig jaar was het gemiddeld negen weken en nu hebben we elf weken. En het is ook weer gestegen, gestegen vergeleken bij de voorgaande week. Dus uh, het einde is nog niet helemaal in zicht, denk ik. Hoeveel mensen precies ziek zijn is niet bekend... doordat lang niet iedereen met griep zich bij de dokter meldt. De muur van Mussert in Lunteren wordt een rijksmonument. Daardoor krijgt de muur een beschermde status... en kan hier niet gesloopt worden. De muur van Mussert bestaat uit een bakstedenmuur... met een podium en een voorterrein. NSB-leider Mussert hield er tussen 1936 en 1940 geregeld toespraken. De muur kwam vorig jaar in het nieuws... doordat de eigenaar van het terrein waar de muur op staat hem wilde slopen. Vier mannen die twee jaar geleden brandbommen... tegen een moskee in Enschede gooiden... hebben in hoger beroep een lagere straf gekregen... Volgens het Hof was hun daad wel terrorisme... maar raakte er niemand in levensgevaar. Daarom valt de straf lager uit dan bij de rechtbank. Daar kregen de mannen vier jaar celstraf. Dat is nu voor twee van hen verlaagd naar drie jaar. De andere twee zijn in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De vondst van het lichaam van de 17-jarige Orlando Boldewijn... is hard aangekomen bij familie en bekenden van hem. De Rotterdammer werd al meer dan een week vermist... toen zijn lichaam gisteravond uit het water werd gehaald in Den Haag. Schokkend, zegt de directeur van de school waar Boldewijn op zat. Ik zat op de bank toen ik geweld werd door een collega. Heb je het al gezien? Nou, ik zei, nou, ik zeg, het is verdorie verschrikkelijk. Ja, je, je kon bijna niet anders dan dit verwachten. Maar ja, op het moment dat je het hoort, je, je zakt gewoon door de grond heen. Het is gewoon zo emotioneel. Ja, geen woorden voor. De politie heeft nog geen idee wat er met Boldewijn is gebeurd. Daarom wordt in de buurt van de vindplaats van het lichaam geflyerd. In de hoop dat getuigen zich melden met informatie. De PVV doet niet mee aan het NOS-debat hier op Radio 1 op 9 maart. Als reden geeft de PVV dat de partij nooit meedoet... aan radio-onzin van de NOS. Voor bekend doet de partij wel mee aan het tv-debat van de NOS. In Os heeft de politie een container met 4500 kilo cocaïne in beslag genomen. Zes mensen zijn opgepakt. De drugs waren afkomstig uit Colombia. Feyenoord moet een boete betalen van 28.000 euro... omdat supporters vuurwerk hebben afgestoken... tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Napoli begin december. Het is niet de eerste keer dat Feyenoord door de UEFA wordt gestraft... voor het afsteken van vuurwerk. De rechtbank in Amsterdam heeft een man van 34 veroordeeld... tot 16 jaar cel voor een schietpartij in een shisha-lounge twee jaar geleden. Daarbij kwam een omstander om het leven. De twee eigenaren van de lounge in Amsterdam-West raakten gewond. Een ernstige zaak, zegt de persrechter. De rechtbank vindt dat de samenleving langdurig tegen deze man beschermd moet worden en heeft daarom 16 jaar opgelegd. En daarnaast moet hij ook nog drie jaar uitzitten van een eerder opgelegde straf, want hij was voorwaarlijk in vrijheid gesteld van een straf van acht jaar. Mies Bouwman, die gisteren op 88-jarige leeftijd overleed, wordt volgende week dinsdag in besloten kring gecremeerd in Leusden. Mensen kunnen tot en met maandag hun medeleven betuigen in het gemeentehuis in Rhenen. Ook in Elst-Bijrene, waar de voormalige tv-presentatrice woonde... ligt een condolianceregister. Er weer nog in het noorden, oosten en midden van het land... kan wat sneeuw vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. en daalt vanavond weer snel. Uiteindelijk wordt het min 6 tot min 10 graden. Morgenochtend zon. Dan wordt het overdag min 3 tot min 5 graden. En we gaan naar het verkeer met Jolanda van der Velde. Hoe is het op de weg, Jolanda? Het is uh, toch een behoorlijke avondspits... ondanks de voorjaarsvakanties in de regio uh, Noord en Midden. In het zuiden staan eigenlijk de meeste files... en ik denk dat op sommige wegen heeft het verkeer ook wel last van sneeuw. Ik vermoed dat dat het geval is op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Een half uur vertraging tussen Apeldoorn en Twello... Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Tussen knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Inmiddels zijn weer twee reishokken open op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Gouda nog wel langzaam rijden over 15 kilometer. Meer dan een uur vertraging. Sneller gaat het omrijden via Leiden over de N11 en de A4. Op de A35 Almelo richting Enschede bij Borne-West 20 minuten vertraging. En een kapotte auto in het noorden van het land op de N7, Duitse grens richting Heerenveen. Een half uur vertraging want tussen Westerbroek en Groningen staat 5 kilometer.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 Het verbieden van vervuilende dieselauto's. Nadia Nieuws En die milieuorganisatie heeft vanmiddag gelijk gekregen... van de hoogste Duitse bestuursrechter. Duitse steden mogen oudere vervuilende dieselauto's... weer uitdelen van de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren. Steden die dat niet willen kunnen door milieuorganisaties... door zo'n maatregel worden gedwongen. Correspondent Jeroen Wollaars in Berlijn. Dat klinkt als een fors verbod, Jeroen. Dat is zo. En dit komt in dieselland Duitsland dan ook uh, behoorlijk hard aan. Want dat is zoals je zegt... steden kunnen vanaf nu vrijwillig straten afsluiten... of ze kunnen daartoe gedwongen worden af te sluiten... die straten voor diesels die niet voldoen aan de Euro 6-norm. Dus voor wie nu in de auto zit... bedenk even wanneer je voor het laatst een nieuwe auto hebt gekocht... of gekregen van de zaak. Als die van voor 2014 is, dan heb je al een probleem. Dan zou het kunnen zijn dat je bepaalde straten... in bepaalde Duitse steden niet meer in mag. Een nou, Hamburg bijvoorbeeld heeft zojuist bekendgemaakt dat zij het vrijwillig al gaan doen. Daar gaat om te beginnen 600 meter van een hele drukke vieze straat... in april al dicht voor diesels. En andere steden kunnen hier toe dus gedwongen worden. Mits ze, zegt de rechter, rekening houden met de proportionaliteit van die maatregel. Dus ze moeten het gefaseerd invoeren. Er moet ruimte zijn voor uitzonderingen, voor hè, bijvoorbeeld klusjesmannen... mensen die voor hun werk moeten rijden in een, in een busje. Het mag ook niet in één klap voor alle oude auto's gelden. Maar ja, onder de streep is dat dieselverbod wel een stapje dichterbij gekomen vandaag. Ja, En toch, het gaat uh, om heel veel auto's in Duitsland. Hoeveel, hoeveel mensen gaat het aan? Ja, heel veel mensen. 15 miljoen mensen rijden hier diesel. En ja, daarvan voldoet de meerderheid van die auto's niet aan de nieuwste uitstootnormen. Uh, dus voor al die mensen kan dit uh, gevolgen hebben. Uh, en hier wreekt zich eigenlijk dat de politiek al jaren niets deed aan de vuile lucht. Want dat die normen er zijn, dat is natuurlijk al jaren bekend. Dat de auto-industrie gelogen heeft over de uitstoot ook. Ja, komt nog bij dat Merkel bleef lobbyen voor andere uitstootnormen in Brussel. En zij is dan ook degene die op dit moment blijft hopen dat het allemaal niet was heute vielleicht nur wichtig ist, ist, es geht um einzelne Städte, in denen muss noch mehr gehandelt werden, aber es geht wirklich nicht um die gesamte Fläche und alle Autobesitzer in Deutschland. Das ist, glaube ich, wichtig an diesem Tag auch zu sagen. Ja, zij zegt het is belangrijk om te weten dat het nu over maar een paar steden gaat... Uh, waar meer moet worden gedaan en dat het echt niet voor het hele land geldt. Nou, in principe heeft ze daar gelijk in, maar wat ze vergeten zeggen... is dat die milieuclubs met deze uitspraak in hun hand... de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, je zei het al... nu al op twintig andere plekken naar rechters zullen gaan... en dat er in totaal zeventig steden zijn waar de luchtkwaliteit slecht is. Uh, dus uh, uh, ja, linksom of rechtsom, ook voor mevrouw dokter Merkel... gaat er echt wel iets veranderen hier. En hoe wordt er op deze uitspraak gereageerd? Door verschillende partijen, door de milieubeweging... Ja, nou, die, die milieubeweging die naar de rechter was gestapt... is, nou ja, je snapt het blij, die noemt dit een nederlaag... voor de regeringspolitiek en voor de auto-industrie. De milieuminister, ja, die hoopt dat de auto-industrie... nu zover te krijgen is dat ze de oude diesels... op hun kosten gaan ombouwen, want dat kan. Je kan er een betere katalysator in zetten... waardoor die minder stikstofdioxide uitstoot, want daar gaat het hier om. Ja. Maar ja, dat kost natuurlijk miljarden. Nou, de DAX die heeft vandaag al een klapje gekregen. De beurs hier, door dit nieuws. En de gemeenten hier, ja, die vragen zich ook af... hoe ze dit nou allemaal moeten gaan... Handhaven, Want als daar dan een auto een vervuilende diesel rijdt... hoe ga je hem tegenhouden, hoe ga je hem herkennen, hoe ga je hem aanpakken? Veel vragen nog. Ja, ik praat hierover verder met iemand die met bovengemiddelde interesse... naar deze uitspraak van de Duitse rechter gekeken zal hebben. Anne Knol is campagneleider luchtkwaliteit van Milieudefensie. Is deze Duitse uitspraak een steunende rug voor jullie? Uh, ja, deze uitspraak is zeker een steun in de rug voor Milieudefensie en eigenlijk voor iedereen in Nederland die uh, gezonde lucht belangrijk vindt. Um, als organisatie hebben wij eerder zelf een rechtszaak aangespannen om gezonde lucht in Nederland op te eisen en dus ook te zeggen we moeten hier op zijn minst aan die Europese norm voldoen en op zijn minst ervoor zorgen dat we in onze steden uh, nou, de luchtkwaliteit wat verbeteren. Dus deze zaak is heel belangrijk voor ons, ook omdat de rechter hier zegt, natuurlijk zijn er andere belangen en er zal altijd zal lastig worden voor bepaalde partijen. Er zijn economische belangen, maar maar het belang van gezonde lucht staat voorop. En dat is voor ons, we zitten op dit moment zelf in een hoge beroepsfase van onze rechtszaak. Dat nieuws is heel belangrijk, want dat kunnen wij hier ook in Nederland gebruiken... om tegen deze rechters te laten zien. Kijk, een andere rechter oordeelt zo op basis van dezelfde Europese wet. Ja, Maar goed, dat is dan de situatie in Duitsland. Als we dan naar de Nederlandse situatie kijken... dan is het hier toch minder ernstig qua luchtkwaliteit in de grote steden? Uh, nou, in Nederland zijn er op dit moment zeven steden... waarin uh, nog niet voldaan wordt aan diezelfde wet waar we het net over hadden. Wat het in Duitsland uh, 70 steden zijn. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk ook een veel groter land. Uh, je ziet ook dat er in Duitsland wel plekken zijn... waar de lucht nog vervuilder is dan die hier uh, is. Uh, maar ook in Nederland is dit echt een, een groot probleem. En een groter probleem dan veel mensen zich uh, realiseren. Uh, jaarlijks gaan er ongeveer zo'n 12.000 mensen vroegtijdig dood. En een veelvoud daarvan gaat echt om tienduizenden mensen hebben... ernstige gezondheidsklachten. Uh, die echt tot hart- en vaatziekten, longkanker, uh, zware in... astma, ook al bij kinderen. In dus Nederland. dus is hier ook echt een groot probleem in Nederland. Ja, dit zijn allemaal cijfers voor Nederland. En uh, dat is ook de aanleiding geweest waarom de defensie, samen met, met bewoners en mensen die hier last van hebben, die rechtszaak is gestart. En is de situatie op juridisch vlak vergelijkbaar met die in, uh, in Nederland? Uh, niet helemaal, omdat Duitsland op een andere manier... haar luchtkwaliteitsbeleid heeft ingericht. Eigenlijk krijgen landen allemaal van Europa te horen... je moet aan de Europese wet voldoen... maar vervolgens kan je als land bekijken hoe je dat inricht. En in Nederland is het zo dat de Nederlandse staat... dus de Rijksoverheid uiteindelijk verantwoordelijk is... voor het halen van die luchtkwaliteitsnormen overal in Nederland. En je kan hier dus niet een individuele stad voor de rechter slepen. In ieder geval lastig op het gebied van deze wet. Uh, mm -hmm. Terwijl dat in, in Duitsland gericht is op deelstaatniveau. Dus daar wordt op een andere manier gehandhaafd. Dus het is niet één op één vergelijkbaar. En er zal ook niet zo snel nu hier een dieselverbod bij een specifieke stad worden afgedwongen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat deze. Uh, de onderliggende motivatie die de rechters geven in Duitsland. die geldt natuurlijk omdat het over diezelfde wet gaat ook in Nederland. Dus het feit dat de rechter zegt. je moet echt zo snel mogelijk alles op alles zetten. om hier die luchtkwaliteit te verbeteren. dat is wel vertaalbaar naar de Nederlandse situatie. Ja, en je, uh, je, we noemen het net al, jullie zijn nu in hoger beroep, hè? Maar... Maar tegen wie procederen jullie dan? Uh, wij procederen tegen de staat. Uh, dat is een proces wat al iets langer loopt... waarvan er eerst een, uh, een spoedprocedure was die wij hebben gewonnen... en later een uitspraak van een andere rechter... waarin weer werd gezegd nou, de staat doet misschien al genoeg uh, uh -huh. om het, de luchtkwaliteit aan te pakken. Uh, daar zijn wij het niet mee eens, omdat hier in Nederland... Nou ja, wat ik net al vertelde, erg veel gezondheidsproblemen zijn... en ook nog steeds niet wordt voldaan aan die Europese wet. Dus daarom hebben we een hoger beroep gestart. Dat zijn we op dit moment inhoudelijk aan het voorbereiden. En deze zaak, maar ook enkele internationale zaken, want het, het regent eigenlijk juridische uh, rechtszaken op het gebied van gezonde lucht in Europa op dit moment, en die zijn allemaal een steun in de rug voor onze procedure. En auto's worden steeds uh, worden nu juist ja, steeds schoner en elektrisch. Lost het probleem van luchtverontreiniging dan zich niet uit zichzelf op? Uh, nou, je ziet inderdaad dat er langzaam uh, auto's wel iets schoner worden. Natuurlijk hebben we daar de hele dieselgate, dus het, het, het diesel verhaal komt ja. daar wel tussendoor. Dus in de praktijk zijn die auto's lang niet zo schoon als er op papier staat. Maar dat neemt niet weg dat er wel een algemene trend is dat auto's schoner worden. Dus je zou kunnen zeggen uiteindelijk als we daar maar uh, lang genoeg op wachten, dan wordt het misschien uiteindelijk in ieder geval wat betreft wegverkeer uh, beter. Maar de mensen die op dit moment ziek zijn en de mensen die op dit moment de lucht inademen, dat zijn wij eigenlijk. Allemaal. Uh, U en ik ademen ook op dit moment lucht in die helaas vervuild is. Um, daar wil je eigenlijk niet zo lang meer op wachten. Daar, we, hebben nu, we wachten namelijk al eindeloos lang. Die normen zijn ook al jarenlang bekend. Ja. Dus uh, op een gegeven moment, uh, ja, wij vinden dat we nu allemaal uh, recht hebben op die gezonde lucht. Goed, dank Anne Knol, campagneleider van Luchtkwaliteit bij Milieudefensie. En ik praat verder over de mogelijke uitstraling van het Duitse vonnis... op de situatie in Nederland met Marcus van Tol van de AWB. Um, Milieudefensie voelt zich gesterkt. Moeten Nederlandse dieselbezitters zich al zorgen gaan maken? Uh, zoals mevrouw Knol ook aangaf... denken we dat dat nog niet zo'n vaart loopt. Omdat uh, de, de Europese normen hier uh, volgens ons niet worden overschreden En we in Nederland ook een uh, veel kleiner diesel, dieselwagenpark hebben. Maar goed, uh, maar er zijn nu wel rechtszaken ook al bezig. Ja, er zijn... Uh, kijk, schone lucht is natuurlijk een issue voor iedereen. Iedereen wil schone lucht... Uh, waar wij ook voor waken is dat uh, we hebben in Nederland ook milieuzones. Alleen wij denken dat, er, dat het belangrijk is dat je een bepaalde uniformiteit hebt in de milieuzones. Dat weggebruikers weten in welke stad ze waar ze aan toe zijn. Uh, dus dat is wel belangrijk. Maar goed, dat, er zijn inderdaad al milieuzones, zegt u nu. Uh, dus dan kunnen die toch verder uitgebreid worden? Uh, nou ja, dat is natuurlijk aan de, dat is de overweging aan het stadsbestuur... Uh, of zij dat willen uh, en of zij dat een, uh, een goede maatregel vinden... om de luchtkwaliteit in hun omgeving te verbeteren. En is dat, is dat voor jullie bespreekbaar om, uh, om zulke uh, nieuwe zones in te voeren... of dieselauto's te weren? Uh, nou, wij zijn, uh, wij, zijn, kijk, wij zijn nogmaals erg voor schone lucht... Uh, maar ook voor uniformiteit in dit soort zones... Uh, en, het zou natuurlijk mooier zijn als je het zo zou kunnen regelen... dat, je, dat de uitstoot van voertuigen uh, op korte termijn ook al verbetert. Dus dat je maatregelen verzint die, die aan de bron iets doen. Hoe dus u? met schone, met schone technologieën. Zijn, wij zijn als AWW al erg lang bezig om uh, elektrisch vervoer, elektrisch rijden uh, te stimuleren... Uh, dat zou natuurlijk... Kijk, een, een elektrische auto heeft nul uitstoot. Maar goed, dat, dat hoorden we net ook al. Daar kunnen we heel lang op wachten. Maar dat lost het probleem nu niet op. Um, als het als nou inderdaad, inderdaad te lang gaat duren. Als we maar moeten blijven wachten op elektrische auto's en, en, en zuinig uh, betere auto's. Zijn jullie dan bereid om stappen te maken? Nou, kijk, wij zijn... Uh, kijk. Wij, wij zijn net zoals Milieudefensie ook voor schoon lucht. En uh, zullen er ze veel aan doen om dat te bereiken. Het is natuurlijk ons alle probleem. Ja. Uh, ja, en stappen maken, dat is, daarvoor zijn de stadsbesturen aan zet. Maar jullie, jullie gaan wel mee als er uh, dus op een eerlijke manier voor iedereen uniform uh, nieuwe zones zouden komen... en als bepaalde dieselauto's geweerd worden. Als je dat uh, helder communiceert, als je een uh, alternatief hebt... voor de mensen die het raakt. Hè, er zijn natuurlijk ook altijd mensen die getroffen worden... die dan een stad niet in kunnen. Uh, als er ook uh, goede, goede uh, sloopregelingen of uitkoopregelingen zijn... voor die bewoners, dan is daarover te praten. Goed, dank u wel. Marcus van Tol van de ABB.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 Bast in het midden van Blackbird. Okay. En we gaan weer naar het verkeer met Jolanda van de Velden. Het is een uh, avondspits die hier en daar ook wat last heeft van wat sneeuwbuitjes. Vooral in het oosten lijkt het uh, nu een uh, wat vertraging op te leveren. Zoals op de A1 Duitse grens richting Apeldoorn. Een half uur extra reistijd voor het stuk tussen Hengelo Noord en de afrit Reissen. Beter nieuws over de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar zijn alle reishokken weer open. Nog wel dik 40 minuten extra tussen Harmeren en Gouda. En ook uh, aardig wat vertraging. Ook waarschijnlijk door die sneeuwbuitjes op de A50 richting Zwolle. Tussen Apeldoorn en fase 40 minuten vertraging. Nadia Moussaïd. Nieuws en Go. We gaan naar Lottem in Noord Limburg aan de Maas. Daar zijn 25 jaar geleden een paar bevers uitgezet. En daar gaat het ontzettend goed mee. Zo goed zelfs dat er nu te veel zijn. Daarom worden vrijwilligers ingezet om die bevers een beetje weg te pesten wat erbij komt kijken, horen we van Mark Robin Visser. Dan moet je kijken, hè. Dat je in ieder geval niks laat vallen, want anders dan is de hele opnameapparatuur nat. Ja? Ja, het is, we gaan testen of die beverdam sterk genoeg is om een paar volwassen mannen te dragen. Oh jee. En die test is ook wel belangrijk, want dan, dan kunnen we zien wat de beverwachten straks moeten doen om die dam te verlagen met de hand. We gaan iets heel spannends doen, ik en Peter van Duinhoven van het waterschap Limburg... Ik heb zojuist een waadpak aangetrokken. Dat is nog een hele operatie om erin te komen. Maar ik zit erin en uh, we gaan het gebied in. En het gebied dat heet het Lottems Schuitwater. Het Lottems Schuitwater is eigenlijk een, een oude arm van de Maas. Hè? Het is een heel gevarieerd gebied. Uh, nat en droog wisselt elkaar af. En ja, ik zie het ijs. Het is hier op dit moment min 1... Maar wel schitterend weer. Ja, het is prachtig weer om buiten te zijn... En de bever is een beest waar je ook zeg maar, in Noord-Amerika zelfs leeft. En die is zeker bestand tegen de kou. En zwemt ook enorme stukken onder het ijs om takken te halen. En de takken gebruik je als voer. En die, die sleurt hij onder het ijs door richting de Burgt. En de bever is voor 100 jaar terug is uitgeroeid. En er zijn uit eigen kracht een heel aantal bevers teruggekomen uit Ardennen en de Eifel. En die hebben hier zich in een paar natuurgebieden aan de Maas gevestigd. En wat de provincie toen heeft gedacht, dat is 25 jaar geleden, laten we u Bever een handje helpen. Dus we zetten er een twintigtal bij. Ja, dat heeft nu geresulteerd dat er heel veel zitten. Dus men denkt tussen de 600 en de 1000. Maar wat we in ieder geval zeker weten is dat we wel bijna 150 beverdammen hebben. En die beverdammen zijn prachtige instrumenten om natuurontwikkeling uh, zeg maar, een kans te geven. Maar het zijn ook dingen die beheerd moeten worden. Want het kan niet zo zijn dat uh, ja, heel veel stukken onder water lopen. In een klein land als Nederland uh, willen we dat gaan beheren. Nou, we gaan op zoek. We gaan op zoek. U hebt ook twee stokken in de hand. In beide handen een stok. Waarom is dat? Nou, die ene stok is eigenlijk voor jou. Want oh. als je over die Beverdam gaat lopen... Deze Beverdam die zal toch wel 25 meter lang zijn. En het water is uh, zo'n twee meter diep. Dus als, mocht je eraf vallen... Dan is het wel handig zeg maar, dat je een beetje... In ieder geval nog een stok hebt. Een beetje stok nou. hebt om <laughs> iets te balans te zoeken. U loopt voorop. Als u, als u een Doet plons kijken, hoort, dan ja. ben ik het. Goed kijken waar ik mijn voetstap neerzet. En volgen, zou ik zeggen. En dit is dus het water van de... Uh, dit is een beekje eigenlijk. Hè, waar we nu... een beekje. Dit is de Sibersbeek. Die komt uit Lottem. En we staan hier eigenlijk niet zo heel ver van de Maas af. En dan, ja. dan zie je nog dat die, die bever... die heeft op deze plek wel vier dammen. En die laat daar water trapsgewijs naar de Maas lopen. Ja. Op zich kan het hier. En is het eigenlijk ook helemaal niet zo slecht. Want het is... Uh, soms ook een voordeel dat uh, het water uh, gedoseerd naar de Maas ja, bij... Ik ben een beetje in de modder aan het zakken nu hoor. Dus o, volgens mij o, moeten we o, in beweging o, blijven. O, God, o, God. We gaan, ja. nou, hier God, God, God. Hier zie je een hele verse tak van die dam. Hier ligt een verse tak met ijzer op. Met ijzer op. Um, de buitenkant van die tak die wordt dan door de bever geschild. Ja. in die schild zitten de voedingsstoffen. Er zit een suikerachtige laag in, die, in de bast van deze tak. En dat is voeding voor de bever. Suiker heeft hij nu nodig met die kou. Ja. Ik zou zelf ook wel wat lusten. Het stroomt hier ook echt heel hard. Wat je hier ziet, is dat het water over die dam heen gaat. Ja, het is echt een stroomversnelling hier. En een bever die hoort perfect waar het water de dam, de dam overgaat. En dat wordt iedere nacht opnieuw verhoogd en dichtgebouwd. Kijk, en we zijn hier 50 meter verder en dan zie je alweer een kleine dam. Ja. Dus die 150 dammen, heel waarschijnlijk zijn er, zijn er nog meer. En zeer waarschijnlijk wonen er nog veel meer. Dus die beverwachters die worden die waren dadelijk goed opgeleid. En uh, die mensen die, uh, die gaan in ieder geval ook invulling geven aan de, aan de natuurwet. En met de hand ingrijpen is altijd beter... als hier met een hele zware machine die hele, hele dam eruit uh, te halen. Maar het is wel een hele operatie zo. Het is een hele operatie. En uh, dat kost heel veel geld en heel veel inzet. Uh... Hoeveel mensen gaan daarmee bezig zijn, denkt u? Ja, we hebben nu 15, uh, met 15 mensen hebben we gesprekken gehad. En omdat ze in groepjes van twee gaan, is het maar nog een kleine proef. Maar er gaan zeker meer uh, als 15 mensen mee bezig uh, zijn ja. in de toekomst. Nou, het lijkt mij een machtig mooi uh, werk. Misschien uh, kan ik op invalbasis uh, bij u terecht... Ik heb gezien dat je, mo dat je moedig bent, hè? Want over, oh, Dank u. Over die dam van 30 meter was toch uh, een beetje een tricky aan Ja, maar ik, ik sta er nog, ik ben er nog. Nou, zeker weten Want Ik zie wel aan de, aan de kleur van het watervak dat, dat je redelijk diep... In... Ik ben heel diep gegaan. <laughs> je bent echt heel diep gegaan. Ja, Mark Robbenvisser is part-time beverpester geworden in Noord-Limburg... en hoorde hem samen met Peter van Duinhoven van het waterschap Limburg. Zometeen een verpleeghuis waar ouderen parttime terecht kunnen. Het zou mantelzorgers ontlasten, maar werkt het ook? En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Orlando werd dood, dood teruggevonden nadat hij een week was vermist. We zijn bij de herdenking. Vol vertrouwen introduceert Volkswagen de T-Roc. Het stoere broertje van de Tiguan.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 Open deur, open deur, pak, pak, pak. Oh, of je kiest voor Citroën Jumpy met automatische schuifdeur te bedienen met je voet. pac Suprem Pro Citroën. Citroën. Tijdelijk Citroën Jumpy met een upgrade zonder meer prijs en financial lease van 5 jaar met 0% rente. Kijk op pac Citroën, Citroën. pac Radio 1 ja, fijn dat we luisteren naar Nieuws en Koop. Wij gaan eerst naar het NOS-journaal met Dorot Megens. Het aantal mensen met griep is weer toegenomen. Afgelopen week gingen 155 op de 100.000 mensen naar de huisarts... met griepachtige klachten. De week daarvoor waren het er 140 op de 100.000. Meldt Gezondheidsinstituut Nivel. De muur van Mussert in Lunteren wordt een rijksmonument. Daardoor krijgt de muur een beschermde status. Kan die niet gesloopt worden? Die muur van Mussert is in de jaren 30 gebouwd. NSB-leider Anton Mussert er tussen 1936 en 1940 geregeld toespraken. Haaksbergen mag morgen de eerste marathon op natuurreis van dit seizoen organiseren. De KNSB heeft de baan daar goedgekeurd. Het ijs heeft de vereiste dikte van minimaal 3 centimeter. En Feyenoord moet een boete betalen van 28.000 euro... omdat supporters vuurwerk hebben afgestoken... tijdens de Champions League wedstrijd tegen Napoli begin december. Behalve de boete van de UEFA loopt Feyenoord ook nog de kans... dat het in Nederland een straf krijgt voor het afsteken van vuurwerk... tijdens de bekerwedstrijd tegen PSV vorige maand. En we gaan naar het weer met Marco Verhoef. Het, het sneeuwt, werd mij net verteld. Ik heb het niet met eigen ogen gezien. Nou, ik wel. Dus ik kan, uh, ik, ik, kan je, ik kan je bevestigen dat dat inderdaad het geval is. Het zijn sneeuwbuitjes. Ze zijn heel klein. En dat betekent dat het niet uren aan één stuk doorsneeuwt. En ook niet overal. Het kan best zijn dat het hier dus wel sneeuwt. Maar even verderop in Bussum dat het gewoon droog is. Um, dat gaat nog wel eventjes zo door. Ik denk wel dat die buitjes zich steeds vaker gaan beperken... tot het noorden van het land en richting de wadden. En dat komt omdat de wind nu nog noordoost is. Dan drijven die buien wat verder naar het zuiden. En als die straks oost is, dan, dan worden ze de Noordzee opgeblazen. En uh, wat zijn de verdere verwachtingen? Een koude nacht, min 6 tot min 9, met morgen temperaturen dik onder nul. Het wordt maximaal min 2 tot min 4. Daar komt een stevige wind bij te staan, uh, matig tot krachtig. En die maakt het snijdend koud. Dat hebben we ook op donderdag. Vrijdag gaat het van het zuiden uit sneeuwen en daarna krijgen we met dooi te maken. Ach, nou, Enlaas, misschien schaatsen. Nog even snel proberen. ja Dank je. En we gaan naar het, ver, naar het verkeer met Jolanda van der Velden. Hoe is het op de weg, Jolanda? Wel, de meeste files die staan gewoon in het uh, zuiden van het land. Uh, maar ook aardig wat vertraging in het midden en het oosten van het land. Vooral, uh, zeg maar, omgeving uh, uh, Enschede. Ik denk dat dat toch een paar sneeuwbuitjes zijn geweest... waar het verkeer even last van heeft. Het is uh, langzaam rijden, vooral op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Een half uur extra tussen Afrit Hoendelo en Knopend Beekbergen. En vanaf de Duitse grens in de richting Apeldoorn... ben je een half uur kwijt voor het stuk tussen Hengelo en Afrit het reizen. Een kapotte vrachtwagen, problemen met de versnellingsbak op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meer en Bodegraven 40 minuten vertraging, de rechter reishok is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Wezep 25 minuten extra. En dik 20 minuten extra voor de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Knoppen en Apeldoorn. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 Instagram, Facebook, Snapchat. In het conservatieve Iran is het steeds lastiger voor de overheid... om de wereld buiten de deur te houden. En daarom schuiven de regels langzaam een beetje op. Zo mogen jongeren tegenwoordig naar popconcerten, zolang ze niet dansen. En zijn Engelse taallessen razend populair? Het is laveren tussen de regels door, merkt correspondent Marcel van der Steen. En als het goed is, zou er een reportage komen... van onze collega Marcel van der Steen. Maar ik uh, kijk even naar... Uh, de een optreden van de Iraanse band Shartar... voor een uitverkochte zaal in Teheran. Het publiek gaat uit zijn dak, maar blijft keurig zitten. In Iran mag namelijk niet gedanst worden... Maar meebewegen op de stoel is toegestaan. You know, we, we, we, whenever we are sitting and dancing, is acceptable. We are not allowed to stand. Zegt de manager van de band. Het is een van de vele regels waar jongeren in Iran dagelijks mee te maken hebben. Ze proberen er het beste van te maken, zegt deze concertbezoeker. Young people in Iran. Het doesn't have enough entertainment, doesn't have enough freedom, but Zo'n dit programma kan helpen om meer energie te hebben... en om te inspireren om hun leven te blijven. Popmuziek, rock'n'roll, is ook in Iran een uitstekende manier om te protesteren. Maar hier gaat dat heel voorzichtig tussen de regels door. Of cultuur, of languages. Er is iets dat veel betekent. We noemen het in Persisch Iham. Het publiek vindt het geweldig. Dansen mag niet, maar meezingen des te meer. Oh, man, oh, man. Verderop in Teheran volgen jongeren Engelse les. Some places listen and repeat. De taal van de Vijand eigenlijk. Maar wel een die je verder kan brengen. I want to study English because I, I think most Africa need this language for make communication with another country and, and other people. Uh, and I need it for a study medical science in another country. The West. The West. Alle studenten hier dromen van een betere toekomst. En zeker de 21-jarige Sanas Najafi. Zij wil studeren in de Verenigde Staten en er uiteindelijk ook gaan wonen. Maar ze beseft dat dat niet makkelijk zal worden. I think it's a little bit difficult because our countries are not really have good communication and um maybe uh, presidents, uh, ...doesn't let us to go there. <laughs> But I try. Maybe I hope, I hope so. En eigenlijk, vertelt ze, is haar leven al heel Amerikaans. Ook al woont ze dan in Teheran. I always watch American series, American movies. And I uh, always follow the American newspapers also. Uh, so uh, I can... Ook social media, deels verboden in Iran, maar via een omweg te gebruiken, zorgt ervoor dat de wereld steeds dichterbij komt. Ja, Instagram, WhatsApp, Telegram and, uh, Facebook, uh, Twitter, all dingen. Het is really important uh, in our life because als uh, je for example, see other people pictured in o in other countries, uh, your look is going to change. To your, uh, to your life. Naar Amerika dus. Haar Engels is er goed genoeg voor. Nu nog iemand anders in het Witte Huis. Ja, dat zegt ze voorzichtig. Als Trump weg is, wordt het misschien makkelijker voor haar... om de in de VS te gaan studeren. Regeringspartijen, VVD en D66, willen een experiment... waarbij zorgbehoevende mensen wekelijks twee dagen naar een verpleeghuis gaan. Dat zou de mantelzorgers ontlasten... en de overgang naar een permanent verblijvende verpleeghuis vergemakkelijken. Alkmaar kent het zogeheten respijthuis. Daar bieden ze al 7,5 jaar lang tijdelijke opvang aan zorgbehoevende mensen alleen op een heel andere manier dan VVD en D66 nu voorstellen. 65 vrijwilligers en twee betaalde krachten... zorgen dat het logeerhuis alle dagen en nachten van de week open is. Ja. Het is heerlijk weer vandaag, de zon schijnt. Ja, heerlijk. Het begint langzaam steeds warmer te worden. Ja. Vrijwilliger Gerda is een eindje lopen met meneer Rozinga. Ja. Is, dat, is dat vast ritueel, samen een wandelingetje maken? We doen het wel regelmatig, hè? Ja, als het kan wel, ja. ja. Als het kan, doen we het altijd even samen, ja. ja. ja. ja je ziet, ik kan wel lopen, maar niet snel meer. Nou, u loopt in ieder geval nog, meneer Roos. Ik ga. Ja, u kan. Hé? Ja, Wil, Wil je nog een stukje? Ja, zo. wel. Wil je nog een stukje? Nee, nog een stukje? Nou, dan gaan we nog. En, een... en hoe lang bent u nu in het respijthuis? Ik uh, kom één uh, keer in de week. Nee, niet één keer in de week. Eén keer de zoveel tijd komt hij een week. Je, ja. dan, dan, dan, dan komt hij een week en dan, dan komt hij kom vrouw weer, weer ophalen. Ik bedoel die van mijn vrouw, want die is... Uh, hoe noemen ze dat? Mantelzorg. Mantelzorg precies. Die verzorgt hem Dan kan zij een beetje tot rust komen. He? En dan kan ze naar de hand weer voor hem, goed voor hem zorgen. valt het een beetje? Ja, dat bevalt me prima, ja. ja. Omschrijf eens, wat is er fijn aan? F ja, je voelt je vrij. Je voelt... Uh, dat de mensen dus. Uh, het zijn allemaal vrijwilligers. Dat die uh, aandacht voor je hebben. Zo Gerda Hoog. <lacht> oh, ja, zo is dat. Kunt u eens omschrijven, Gerda? Waarom bent u vrijwilliger geworden? Omdat ik het gewoon leuk vind om voor andere mensen wat te kunnen betekenen. Ik vind het ook dankbaar werk. Het geeft dat me het voldoening. Wel, het geeft het voldoening. Het geeft mij heel erg voldoening. Dat ook niet. Ja. Zo, meneer Hoogsling. Nou. Wilt u nog in het zonnetje zitten hier buiten, of niet? Nou. Met uw jas aan? Ga ze noemen. even voelen hier. Mevrouw Frank. Oh, ja, nee. Ik heb wat leuks. Uw man. Ah. Lieve. U krijgt de groetjes van uw man. Nee. Uit het hotel. Ah, leuk. leuk, hè? Ja. Alsjeblieft. Ah. Telefoneren gaat lastig. En dan stuurt meneer stuurt foto's naar ons uh, e-mail. En dan printen we het uit voor mevrouw. En dan hebben ze toch een beetje beeld bij hoe haar man het nu op dit moment heeft. We staan nu in de keuken van het respijthuis in Alkmaar. Petra Oxford, coördinator. Ik dacht van tevoren, het is een soort ja, verpleegomgeving, maar dit is gewoon een huiskamer. Ja, ja het is een, een, een, echt een, een huiselijke sfeer. Wij hebben altijd gezegd uh, dat we uh, zoveel mogelijk uh, de thuissituatie willen creëren en nabootsen. Wat wij hier absoluut niet willen, is uh, het idee hebben dat mensen in een verpleeghuis zitten... of in een verzorgingshuis of ziekenhuis uh, de een wandelt, de ander doet een spelletje, een volgende doet een dutje of leest een boek. Ja. Het kan allemaal? Het, hier kan alles, ja. Welke mensen mogen hier naartoe komen? Uh, in principe chronisch zieken. We zien veel mensen die een uh, CVA hebben gehad, een herseninfarct. Mensen met Parkinson, beginnende dementie. Ouderdom, he, wat nu ook natuurlijk uh, meer gaat opspelen. Maar ze zijn hier tijdelijk. Hè? Het is niet de bedoeling dat ze hier permanent komen wonen. Nee, ze zijn hier tijdelijk. Uh, het is echt een logeeropvang om uh, tijdelijk de mantelzorger te ontlasten. En um, ook om dus de stap naar het verpleeghuis uh, zo vriendelijk mogelijk te maken, maar ook zo lang mogelijk uit te stellen. Hoe lang mogen mensen hier maximaal blijven? Ongeveer zes weken is het maximale. En dat mag dan uh, verspreid over een heel jaar. Stel dat de mensen die hier nu tijdelijk komen, hè, af en toe een week, dat die volgens het voorstel van VVD in D66 voortaan elke week twee, drie dagen naar een verpleeghuis zouden gaan. Wat zou dat voor hen betekenen? Het betekent te veel uh, onrust. Hoezo onrust? Twee dagen is echt uh, te onrustig, omdat je alles moet faciliteren. Je moet je uh, partner daar naartoe brengen. Uh, je moet alles plannen. Uh, de overdracht moet goed zijn uh, naar de zorg. Uh, het loslaten is heel lastig voor een mantelzorger. Je hebt toch een beetje een schuldgevoel uh, omdat je je partner achterlaat. Dus tegen die tijd dat dat allemaal een beetje gezet is gaat de zorgvrager alweer naar huis... en moet jij als mantelzorger hem alweer ophalen. Dus ik denk dat dat veel te veel onrust brengt... in de hoofden van beide, beide personen. Je hebt echt langer de tijd nodig om tot rust te komen. En uh, ja, wat het mooie van het Respijthuis is... is dat je hier heel veel één-op-één contact hebt... omdat het kleinschalig is. Waardoor je ze ook een beetje in hun eigen kracht nog kan neerzetten. Hè? En dat je uh, ze nog kan uh, stimuleren in hun zelfredzaamheid. Dus ook op het moment dat iemand uh, wordt gestimuleerd om zelf te lopen... maar het kost wat meer tijd... Die tijd nemen jullie. En mijn verpleeghuis zullen ze misschien wat eerder zeggen. Ga maar even in de rolstoel zitten. Ik rij hier wel even. Ja, precies. En wij leren hier uh, uh, onze gasten uh, aardappels te schillen met één hand. En uh, uh, boontjes te doppen met één hand. En of die daar nou een uur over doet of twee uur. Dat maakt niet uit. Ondertussen kan de mantelzorger de was doen. Uh, andere boodschappen doen. Telefoon plegen. Twee uur later staan die boontjes klaar. En die kunnen zo op het fornuis. En dat doen wij hier. En op het moment dat je iemand uh, wel goed verzorgt. Maar verder vooral in een Toelaat zitten, wat gebeurt er dan met iemand? Nou, dan wordt iemand heel passief en uh, bij passiviteit ga je ook op een gegeven moment zien dat ze depressief worden. Bij het eten: melk, uh, karnemelk of thee? Thee. Thee? Oké. Okay. En u, mevrouw? Ik wist ook wel een kopje thee. Ja. Kopje thee? U luisterde naar een reportage van Karin Alberts. En we gaan weer naar het verkeer met Jolanda van den Velden. Hoe is het inmiddels op de weg? Nou, behoorlijk wat vertraging in het midden en het oosten van het land. Vermoedelijk heeft dat ook wel met de sneeuwbuitjes te maken. Ik haal er even twee files uit die nu de meeste vertraging opleveren. Dat is de A1 Duitse grens richting Apeldoorn. Drie kwartier extra reistijd tussen Hengelo en de Avrid En door een kapotte vrachtwagen, dik 40 minuten voor de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meerden en Bodegraven, daar is de rechte reis ook dicht. Nieuws en kool brengt je verder. Ook als je stilstaat. En muziek nu. We gaan luisteren naar het nummer Guesthouse van Jerboa. Een muzikaal collectief waarin blokfluit, elektrische, elektrische gitaar... synthesizer en drums bij elkaar komen. En we horen de stem van componist en zangeres Brechtje... met wie ik zo dadelijk verder praat over het Crosslinks-festival. Dat was Brechtje, daar ga ik zo ook mee praten. Voor de cultuur luisteren we vandaag naar een mengsel van indie pop en modern klassiek. En vanaf aanstaande donderdag vindt het Crosslinks Festival 2018 plaats. Een festival dat als karavaan van stad tot stad trekt. En het begint in Rotterdam, doet daarna Amsterdam, Eindhoven en Enschede aan. En ik zei het net al, ik praat erover met componist en zangeres Brechtje... van wie we net een deel hoorden van het nummer Guesthouse. Dat zij vorig jaar met haar ensemble Jerboa op Crosslinks liet horen. Brechtje, welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat is Crosslinks precies voor festival? Nou, je zei het net al, het is een uh, toerend festival... wat uh, verspreid over heel Nederland, hele avontuurlijke muziek brengt. Um, en uh, waarbij inderdaad de gemene deler van alle bands die spelen... een soort vermenging is van uh, modern klassieke muziek en rock rockpopmuziek. En Crosslinks heeft dat uh, een eigen genre naam gegeven... namelijk indie classical... In die Classical. Zou jij jezelf ook zo typeren? Um, nee, ik ben, nee, ik denk, nou ik pas, uh, het past er wel in. Ik denk dat uh, het past erin, maar ik ben zelf niet zo bezig nog met... Uh, Labels. Uh, uh, ja. ja. <laughs> hey, vorig jaar stond jij op het festival met je eigen ensemble... waar we dus net een stukje van hoorden, Jerboa. Hoe was dat? Heel erg leuk, ja. Het was uh, enorm goed voor onze band ook. Want we bestonden toen denk ik iets van anderhalf jaar. En uh, uh, toen speelden we in het Music Mining programma van uh, Crosslinks. Dat is een zijrandprogramma waarbij uh, in de verste hoeken van het concertgebouw um, bands verstopt zitten. Dus in uh, kleedkamers of in de kelder of op zolder. En uh, wij waren een van die bands. Hey. Waar waren jullie verstopt? Wij zaten, ja, het per dag. We hebben, we hebben ergens op een soort conferentiekamer gezeten. En in, inderdaad in een kleedkamer. <laughs> uh, dus we, we weten nu uh, hoe alle concertgebouwen van dit land eruit zien. Uh, achter de schermen, dat was heel leuk. Maar het was ook heel goed, want we speelden elke dag toen uh, drie keer. Dus toen hebben we in uh, vier dagen twaalf concerten gegeven. Dus dat is wel uh, leerzaam. Ja, hey, en waarom is het, vind jij het nodig dat zo'n festival gehouden wordt? Ja, ja, zeker. Het maar, is, waarom? Uh, nou, het is. Ik denk dat Crosslinks echt een, uh, een voorloper is met het uh, dat grijpen van uh, dat, in die classical, dat, die vermenging van die stijlen en dat is op dit moment iets wat wereldwijd uh, echt be begint op te komen. Uh, maar Crosslinks doet dit al jaren. Ja. En, um, Zet daar echt, uh, geeft daar echt mee een voorbeeld... ook voor andere festivals in, uh, op andere plekken op de wereld. En sowieso biedt het dus een heel concreet een podium... voor een stijl die uh, ja, vijf jaar geleden... nog misschien of misschien tien jaar geleden nog niet bestond. En nu... Uh, nu dus wel. Ja. Laten, we, laten we even naar uh, nog een voorbeeld luisteren... van de crossovers die de komende week... ook op het festival te horen zijn. Ja, Brechtje, wat voor crossover horen we hier? Hmm, um, <laughs> Dit is You Beving. Ja, uh, het is... Nou, je hoort natuurlijk een klassieke piano. Ja. Um, maar het is, heeft denk ik qua vorm en qua tonale of qua harmonische harmonieën... lijkt het veel meer misschien op een popliedje eigenlijk. Aha. En dat maakt het weer een crossover. ja. Dus, dit is de pianist Joep Beving en hij staat ook op het festival. Um, dan gaan we naar uh, nog een ander kort stukje van. Dit is Stargaze met Agree. je dit is ook op het festival te horen. Wat is hier bijzonder aan? Nou, Het is, iets, het is op twee manieren bijzonder. Het is, uh, enerzijds is het kenmerkend van Crosslinks... dat ze bekende pop- en rockartiesten uitnodigen... en dan de kans geven om iets uitzonderlijks... of een, een nieuw project aan te gaan of een samenwerking. Uh, in dit geval is dat dan dus een samenwerking met het uh, orkest Stargaze. En dat is meteen het andere bijzondere. Stargaze is een... Uh, in uh, een Berlijns orkest... wat zich helemaal toewijdt op uh, samenwerkingen... dus met uh, pop- en rockartiesten van over de hele wereld. En um, ze hebben ook uh, David Bowie-programma gespeeld... en samengewerkt met villagers. naar nou, Allerlei hele toffe programma's. En uh, dat gebeurt heel weinig wereldwijd... dat er uh, echt grote klassieke orkesten zijn... die zich richten op uh, pop- en rockmuziek. Ja, ik was nu aan het mee lip-zingen. Lip want ik wilde jullie, jullie het niet aandoen. Maar dit is natuurlijk Hoover Funic Ik met Mad About You. Ik ben fan. Uh, Brechtje, dit, zij staan dus ook op het festival, hè? Ja. Waarom, wat, waarom is dit ook geschikt voor crosslinks? Nou, je hoort denk ik uh, in de audio. Hoor je al, of in deze opname hoor je dat er veel meer instrumenten meespelen. dan alleen de gebruikelijke bandinstrumenten. Dus je hoort strijkers op de achtergrond. En. Uh, ja, vooral strijkers. En ik denk dat het toffe van Crosslinks... dat die er ook echt live zijn. En ja. dat het ook niet alleen gaat om... Uh, om hoe ik, maar gewoon om... al die muzici die daar zijn... en stuk voor stuk echt ontzettend goed zijn. Nou, klinkt hartstikke goed. Heel veel succes... en plezier op het festival, Brechtje. Dank je wel. Dank je wel. Crosslinks Festival is vanaf donderdag te bezoeken... in Achtereen, volgens Rotterdam, Amsterdam... Eindhoven en Enschede. Gente Horario in. Bent u een geldwolf? Uh, ik dacht het niet. U dacht het niet of u bent het niet? Ik ben het niet. Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf. Ik heb mij tot op de dag van vandaag altijd keurig aan wet en regelgeving gehouden. Sven Kokkelman met één op één. U gaat niet weg dus, omdat uh, er iets op de achtergrond speelt... dat we nu nog niet weten waar zo meteen weer glazen over ontstaat. Nou, op het ziekenhuis is er voortdurend glazen. Eén gast, één interviewer en alle vragen die gesteld moeten worden. Alle reden voor een gesprek met een dwarskijker... die naar eigen zeggen graag buiten de lijntjes kleurt. Elke werkdag van half twaalf... Tot 12. We moeten praten. Eén op één. Op NPO Radio 1. met nieuws van alle kanten. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting? Met ledverlichting van LampDirect. Dat bespaart zeker 50%. Met bijvoorbeeld led-TL-buizen of ledpanelen. Voor elk bedrijf, ook dat van jou. Bereken nu je voordeel op LampDirect.nl. Dus wat let je? Ga direct naar LampDirect.nl.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 Vanavond in de Monitor. Misleiding op datingsites. Je bent op zoek naar de ideale partner en het internet lijkt uitkomst te bieden. Ja, normaal krijg je nooit zoveel aandacht, maar ineens eh, krijg je het wel. Maar uiteindelijk kost het je een hoop geld en tot een date komt het niet. De Monitor. Om vijf voor half tien bij de Karo NCRV op NPO 2. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt of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 Maximaal familieplezier op de Middellandse Zee met MSC Cruises. Nu tweede persoon 50% korting. Boek op zeetours.nl <grijg>